ook iets over de beul? Over de beul? Uh, dat moet iets uh, Rechtspraak 62 her. Nou, is het. is niet over een boek, hè? Hier zie ik verder niets. Volgens uh, zal het niet het een boek zijn. Uh, misschien van Douglas, Purity and Danger? Nee, niet van Douglas. Een dik groen boek. Duits. Um, dat boek over de beul dat we net hebben binnengekregen. Dat is, er, is er nog wel weer. Een dik groen boek. Was dat niet van Wilberts? Dat kan. Dat staat niet in de kast. Zal ik het even zoeken? Dat kan zijn. Dan is het misschien nog bij Mia. Dan kan zijn dat nog in de bibliotheek Gaan Ik ga wel even kijken. Literatuur op de beul die ook hebben. Nou, als dat niet te veel werk is, want ik hou je wel af van je lunch. Dat helemaal niet. En als je dan misschien ook nog wat over veepest hebt. Veepest? Beul en de veepest. Jo, zou je even opzoeken wat we over de beul hebben? Dan kijk ik naar de veepest. Oké. Okay. Veepest. Sliegen van Bad. Laten we daar maar mee beginnen. Sliegen van Bad. De agrarische geschiedenis van West-Europa. Ja, dat staat tegenwoordig hier. De boeken zouden nooit verplaatst moeten worden. Ton, je zou kunnen beginnen met Sliegen van Bad. Maar wil je ze hebben? Ja. Dank je. Het was nog bij Mia. En er is net nog een boek binnengekomen dat misschien ook wel goed is. Wilbers, prachtig. Dank je wel. Je zei ook nog dat jullie je vooral interesseert voor rituelen. Kun je dat nog wat nader toelichten, zodat ik er in mijn opstel rekening mee kan houden? Rituelen. We interesseren ons in de eerste plaats voor tradities natuurlijk. En niet, zoals jullie, voor sociale structuren. Rovers op zichzelf interesseren ons geen moeder. En individuele rovers al helemaal niet. We krijgen pas belangstelling als ze een groep vormen. En wanneer zich binnen die groep een eigen... Cultuur ontwikkeld met tradities rituelen. Codes. <coughs> uh, Jantje, we hebben vanochtend een sollicitant voor die tap plaats gehaald. Um, ja, en die <coughs> willen we wel hebben. Wat moet ik dan nou verder doen? Dan moet je nu eerst toestemming hebben van het arbeidsbureau. Maar we hebben die plaats toch gekregen? Ja, dat is het Rijk. Maar daarvoor moet de gemeente nog haar toestemming geven. Dus ik heb 1 januari nog niet eens in dienst? Ik denk het niet, nee. Mm. Het zou me niks verbazen als de gemeentediensten tussen kerstmis en nieuwjaar gesloten zijn. Mm. Uh, nog eens met je voor Bavelaar, meneer Dekker. Mag ik meneer het hoofd nog even? Probeert u het nog even? <tus> Hij is misschien al naar huis. Mm. Uh, ja, nog even met Jantje Bavelaar. Ik dacht dat je al naar huis was. Nee. Ja, wij ook. Nog even. Die tapplaats die we van jullie gekregen hebben, hè, die moet toch nog bij de gemeente aangevraagd? Ja, dat dacht ik ook. Nee, dat weet ik genoeg. Aan de directeur van het arbeidsbureau. Ja. Hoe? Pieters. Goed. Prettige feestdagen, ik heb het genoteerd, dank je. Je moet een brief schrijven aan de directeur van het arbeidsbureau. Mm -hmm. Maar het beste is dat je eerst telefonisch contact opneemt met de ambtenaar die daarover gaat. En dat is uh, mevrouw Pieters, hoofd van de afdeling arbeidsbemiddeling voor academici. Mevrouw Pieters, hoofd van de afdeling arbeidsbemiddeling voor academici. <laughs> het zal doen. Dank je. Hoi, uh, ik was juist op weg naar je toe. Ja? Of heb je nu geen tijd? Nee, ik heb alle uh, tijd. Ik wilde je vragen of je dit eens zou willen lezen. Wat is dat? Een stuk dat ik geschreven heb voor een nieuw handboek over middeleeuwse volkscultuur. Maar daar weet ik toch niks vanaf? <laughs> ja, dat zeg je dan. <laughs> maar ik weet er echt niks van. De enige die er iets van af weet, <coughs> ben jij. Ja. En, en toch wil ik graag je oordeel hebben. Goed. Wanneer wil je het hebben? Volgende week? Je hebt nou toch vier dagen vakantie. Het is niet zo lang. Goed, volgende week. Maar ik heb nu haast. Ik moet nog opbellen. Met het arbeidbedoog? Uh, mag ik mevrouw Pieters van u hebben... van de afdeling Arbeidsbemiddeling voor academici. We zijn al gesloten. Gesloten? En mevrouw Pieters is weer vakantie. Wanneer komt ze terug? Ik ben er nog. Mevrouw Pieter is op vakantie tot 20 januari. Tot 20 januari? Ja. Bel je dan nog. Ik zal het doen. Dag meneer. Carla Tulp kan pas op 1 februari komen. Op zijn vroegst. Oh. Ik moet eerst toestemming hebben van de gemeente. En degene die daarover gaat heeft tot 20 januari vakantie. Moet ze dat dan niet weten? Uh, ik zal haar opbellen. Wat kwam Box eigenlijk doen? Fiches bekeken. Waarom heb je eigenlijk oude niet gevraagd voor die commissie? Die zit toch veel dichter bij ons? Omdat dat een warhoofd is. <lacht> ja. Om indruk te maken moet je een titel hebben en je mond houden. <lacht> maar jij hebt toch ook geen titel? Ik maak dan ook geen indruk. <lacht> en je zit in allerlei commissies. Maar ik maak geen indruk. Daarvoor praat ik veel te snel en veel te ingewikkeld. Als je indruk wilt maken moet je wachten tot iedereen moe is... en dan moet je heel langzaam iets ontzettend banaals zeggen. Dat begrijpen ze en dat wordt het. Eh, ik dacht nou juist dat jij zoveel invloed had. Langzamerhand misschien, langzamerhand. Als ik ergens heel lang ben, dan kunnen ze niet meer om me heen. Zo is het op de lagere school gegaan, zo is het op de middelbare school gegaan... zo is het op de universiteit gegaan, zo gaat het weer. Oh ja? En hoe ging dat dan? Op de eerste dag van de middelbare school werd ik als laatste gekozen, en op de laatste als eerste. Waar was dat dan mee? Met sport. En niet omdat ik goed was in sport, maar omdat ik fanatiek was. Ja. Fanatici gaan net zo lang door tot ze iedereen plat hebben, maar dat is uh, geen verdienste. Nee. Uh, ik ga weer aan mijn werk. Zie Zit je nu pas te eten? Ik heb Box en zijn vriendin op bezoek gehad. Dan heb je zeker ook nog niet gezien dat mijn scriptie is verschenen. Hé, hey, wanneer is dat gebeurd? Gisteren, toen je in Arnhem was. Maar... maar. Waarom wist ik dat dan niet? Dat had Jantje toch wat helemaal kunnen zeggen. Ik heb gevraagd of ik het je mocht geven. Hm. Geweldig. <laughs> ik vind ik ontzettend leuk. Die tekening op de omslag is van Hans. Ja. En. Uh... Dit is ook voor jou. Voor mij? Uh, het is de wijn die we zelf hebben gebotteld. Maar jij moet mij toch niks geven? Ik moet jou iets geven. Zonder jou zou het nooit voor elkaar zijn gekomen. Maar ik ben ontzettend blij mee. <lacht> <lacht> Waar heb je hem van gemaakt? Van appel. Uh, maar volgens ons kun je hem vergelijken met een goede bourgogne. Meesterlijk. Ik wou niet maar naar huis gaan, want ik heb nog een half uur te goed. Ik heb gisteren een half uur langer gewerkt. Ik ben er heel blij mee. Met, met je boek en met de wijn. Mag ik ook wat vroeger naar huis? Ik wou nog een boodschap doen. Ga jij ook maar vroeger naar huis? Tot maandag. Nou, prettig kerstfeest dan maar. Of mag ik je dat niet wensen? Jij moet mij een zalig kerstfeest <laughs> ja, wensen. Ja, natuurlijk. Een zalig kerstfeest. <laughs> Misschien, Appelwijn. Die heeft ze zelf gebotteld. Misschien was toch kwaad op je. Dat is blijkbaar of. Wat gaan we nou doen? Tien. Dat zijn mun. Tien. Dat zijn mun. Kinderjaren? Ik weet het niet. Ik weet niets meer. Tien, dat zijn mijn kinderjaren. Twintig. Moet ik zijn getrouwd? Ja, bijna goed. Twintig ga ik aan het. paren. Dertig. Moet ik zijn getrouwd? Ja, goed zo. Dertig moet ik zijn getrouwd... Veertig... Moet ik zijn getrouwd? Ja. Toen ik jong was... He? Toen ik jong was... Wou ik me niet goed gedragen... En ik ging... Een beetje rommelen. <tus> ja... Heeft u wel eens gerold? Jawel hoor. <laughs> en weet u wie hij is? Ja. Een meneer? Nee. Kijk nou eens goed. Oh ja. Dan zie ik het. Wie is het dan? Een mevrouw. Ik wou zo graag mijn kind nog eens zien. Maar ik ben uw kind toch? Ben jij mijn kind? Hoe kan dat nou dat ik dat niet meer weet? Ze kochten een doosje viks bij de drogist onder de galerij en liepen door de Sinaasappelstraat. De winkels waren nog open. Langs de rechterkant van de stoep waren boompjes geplant... Of de stoep was versmald, Maar verder was er weinig veranderd. Achter de ramen van het huis waar Nicolien gewoond had, stonden planten. Maar de ramen waren vuil. Er hingen geen gordijnen en er brandde geen licht. In het zijkamertje was een wasbak tegen de zijmuur aangebracht. Op de plaats waar vroeger het bed van Nicolien stond. Daarachter was een muur van witte tegels opgetrokken. Ongetwijfeld een douchecel. Als ze straks de macht zouden hebben gegrepen moest dat alles weer in zijn oude staat hersteld worden. Ze liepen de Mandarijnstraat in en keken naar het balkon en in de kamer van haar vader. De deur naar de gang stond wijd open. Het behang was weggehaald. De muren waren gewit, met verticale zwarte lijnen. Uit het benedenhuis aan de overkant keek een oude vrouw naar hen, half achter de gordijnen. Hij herkende haar, maar hij wist niet meer wie het was. Nicoline ook niet. Ze volgde hen met haar blik door langzaam mee te draaien toen ze langs liepen. In de Vlierboomstraat was het leeg en licht en stil. Wat winkelende mensen, bijna lege dinkels. Niet de sfeer van vroeger. De pianolerares woonden er nog. Maar op de plaats van het bord van haar man hing nu een nieuw bord met de naam van haar zoon. Op de hoek van het Pomona plein tjilpte in een boom wat mussen alsof het lente werd. Uit de christelijk gereformeerde kerk klonk traag gezang. Op zaterdagmiddag stonden een stuk of tien fietsen tegen de gevel. Misschien een koor dat oefende.